ik wilde voorstellen om Wiegel in de redactieraad op te nemen. Wie is Wiegel? Oh, toch, toch niet de politicus? Wiegel is bij mij bibliothecaris geweest. Wel iemand met een gebruiksaanwijzing overigens. Uh, Wiegel heeft, voordien naar het museum ging, bij ons geweigerd En sindsdien maakte voor ons tijdschrift het overzicht van de tijdschriften. Ik vind dat er daarom bij hoort. Ik zou dat zeer toejuichen.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 De broekeren, bestelt gij even vier koppen koffie voor onze Nederlandse vrienden? Ja, Jawel, meneer de stadsecretaris. Mevrouw, ik heb mij verheugd op je komst. Dat hoeft nou ook weer niet. Niet te winnen. Ja, het is het. Appel is verhinderd. Daarvan heeft hij mij verwittigd. En onze kant ontbreken van de braken en roks. U kent de heren, geschieren, stalpers, ik Zet ik voor aan de heer Dop. De heer Dop zal mij ter zijner tijd opvolgen aan de universiteit. En we hebben het voegzaam geacht hem uit te nodigen en al zitting te nemen in de redactieraad voor avond. Uh, Louis Dop. Okay. Koning. Okay. So, Jij ja, ja, ja, moet ja, toch ja. altijd een keer naar Brugge komen. Wij in West-Vlaanderen zullen het als een eer beschouwen u te ontvangen. Wij hebben ook een interessant museum. Ik zal zeker een keer komen. Alsjeblieft. Ja, tasjes kopen. Ja, ja, ja. Ik ben nu bezig met een boek over baganpoppen. Ja, dat is nog een hobby van mij. Tijd dat ik een keer die hoorlira in, in de volkenkunde. Nou, Als u mij dat vergunt, dan wil ik de vergadering openen met een hartelijk welkom aan onze Nederlandse vrienden. Maar dat lopen wij allebei een beetje door elkaar. <coughs> Waarbij ik de wens uitspreek dat wij een vruchtbare vergadering mogen hebben in het belang van ons tijdschrift. Ja. We hebben voor half twee in tafel besproken, de boekkerheid, restauranten ah, ah, ah, ah, ah, van Verwittigd, dat wij met tien komen. Jawel, meneer de stadzeker. Dan stel ik voor dat wij voor die tijd zoveel mogelijk van de agenda trachten af te werken als ons mogelijk is. De rest kunnen we daarna afronden. Ja, als we daartoe dan ja. nog in de stemming zijn. Ja. Ik een <grijpteel. grijpteel> Dank u wel. Dan stel ik voor dat wij overgaan tot punt 1 van de agenda, de financiële situatie.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 ik moet die geleerde nog zien. U zult ze zien. Ja, als ik maar lang genoeg wacht.